Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De twee tieners die gisteravond laat zijn doodgeschoten... in een park in Amsterdam Nieuw-West... woonden in asielzoekerscentra in Amsterdam en Delft. Na de dader of daders wordt nog gezocht. Er zijn aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Er lijkt sprake van een grote ruzie... tussen jongeren uit Syrië en Zuid-Amerika. Voor een sporthalbrand in het Groningse Bedum... op Oudjaarsavond zijn twee tieners opgepakt. De politie denkt dat de brand is aangestoken... en daarvan gaan rond op internet. De sporthal is volledig verwoest door de vlammen... en bij de brand kwam ook asbest vrij. Wat nog over is van de sporthal wordt zo snel mogelijk gesloopt. Tijdens de jaarwisseling waren er flink meer branden dan in andere jaren. Onderzoekers komen uit op bijna 230 branden in een huis. Dat is een verdubbeling in een paar jaar tijd. En verder vlogen meer dan 360 auto's in de fik. En dat is flink meer dan vorig jaar. De meeste branden waren in de regio's Den Haag en in Rotterdam. En wintersweer en een harde wind zorgen voor problemen op Schiphol. Tientallen vluchten zijn geschrapt of hebben vertraging opgelopen. Vooral Europese bestemmingen zijn gecanceld. Vliegtuigen moeten voor ze vertrekken eerst ijsvrij gemaakt worden. En dat kost tijd. En door de wind kunnen niet alle banen worden gebruikt. Het weer dan nog, ja, je hoort het al een beetje. Het is uh, wisselvallig met verspreid over het land winterse buien... met regen en sneeuw. Plaatselijk kan het ook glad zijn. Het wordt 2 tot 5 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westwind. Morgen wordt het nog ietsje kouder, dan is het 1 tot 4 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Hartstikke goed, even kijken naar het verkeer via de A1, de A7, de A12... en de A76 naar Duitsland gaat je wat tijd kosten door grenscontroles. Dan nog de A1 Apeldoorn Amersfoort van Voorthuizen. 14 minuten. Het is daar glad. Ook de A1 Apeldoorn voort bij Hoevelaken. Nog eens 12. Dacht je al dat je eruit was? Nee, nee. A2 Utrecht en Bos voor Waardenburg 10. Uh, verderop tussen Salbommel en Empel. 14 minuten. Uh, de A30 barneveld ede bij Lunteren. Daar is een ongeluk gebeurd. 11 extra. En de A50 Os-Eindhoven tussen Ede en Sint-Oenrode. 33 minuten door weg daar. En de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel. 14 minuten plussen. Controles langs de weg. A1 Deventer-Apeldoorn. 975. A7 Heerdeveen-Sneek. 192. 37, en de A16 Rotterdam-Dordrecht 16,0. 18, speelt dus. Ja? Echt ja, serieus? Oh, wat een geld! 50.000, wat dikke me. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Mijn chef.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 That you are quite the pyro You light the match to watch it blow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 by show Dat ook wel. Somber, hoorde je. 12 tot 12. Ja, en somber zou je kunnen zijn omdat jij lekker aan het werk bent... en je collega's vandaag nog niet. Ja, ja snap ik. Had je ook maar gewoon een vrijdag dag moeten opnemen. Had ik ook kunnen doen, maar doe ik niet. Ik ben er gewoon bij. Lindo is de dame. Een heel goede middag. Vrijdag de 2 januari van 2026. Met sneeuw buiten. Anderhalve week te laat. Maar eindelijk is er dan wat sneeuw. Ik hoop voor je dat dat wat mooie beelden oplevert. Dat je wat moois ziet, maar dat je dat je er niet op je, op je bek glijdt, weet je wel. je er had, dat hoop ik dan maar niet. En vandaag, denk hier even over na, is het ook de dag van je ex. Bedoeld om vooral even terug te kijken op je oude liefde. Op een positieve manier. Ja, daar, daar gaat het dus mis voor mij. Hè. One more time. Hadi,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 I'm screaming at the girl.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 In de stars, bij 5.38, een heel goed middag. Het is wel, weet je, het voelt niet als een vrijdagmiddag. Tenminste, voor mij niet. Dat is het wel. En op vrijdagmiddag, zo tegen half 1, doen we toch altijd ook de dingen die, dingen die je kan zeggen, uh, in een bepaalde situatie, er, ergens, en maar ook, in een sextape. En ik dacht, laten we dat gewoon vandaag toch even doen. Weet je wel, dat is toch uh, ja, net het nieuwe jaar. Laten we gewoon met z'n allen dingen gaan bedenken... die dus... Uh, dingen die... Dingen die je kan zeggen tijdens de nieuwjaarsduik. Maar ook in een sextape. Bijvoorbeeld, wat zou je nou kunnen zeggen tijdens een nieuwjaarsduik? Misschien heb je een randje gedaan gisteren. Maar ook in een sextape. Het moet dus hetzelfde dingetje zijn, bijvoorbeeld... Uh, Mag ik mijn kleren aanhouden? Zou in allebei kunnen. Of uh, en doet jouw moeder ook mee dit jaar? Zou je kunnen zeggen bij een nieuwjaarsduik, maar ook in een sextape. Nou, juist suggestie, van harte welkom. Spreek hem even in via de 538-app op je smartphone. In die app kan je rechtsboven op dat WhatsApp-icoontje klikken. En daar kan je even inspreken. Dus wat kan je zeggen tijdens de nieuwjaarsduik, maar ook in een sextape? Dan gaan we ze allemaal even verzamelen zometeen. En nu, tjoorliepan. Season. Ja, wat kan je nou zeggen tijdens de nieuwjaarsduik? Maar ook in een sekstape. Hartelijk welkom als je even een suggestie wil doen... via de jaar hebt, spreek hem dan even in. Wat kan je nou zeggen tijdens de nieuwjaarsduik... en ook in een sextape? Joep? Zo, dat is lekker nat. Ja, natuurlijk. Ja, die zou wel vaak binnenkomen. Goed, we maken even een verzameling. Zometeen hoor je de leukste suggesties binnen één minuut.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 had you here with me since I had to learn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 ...een fantastisch 2026... You, no Scrubs bij Vijf Ja, Laten we even een overzicht doen van Andere... dingen de dingen die je kan zeggen tijdens de nieuwjaarsduik. Maar ook in een seksdate. Ja, daar gaan ze in één minuut uit. Marcel. Is het de bedoeling dat we er allemaal tegelijk in gaan? <laughs> dat kan. Maris, ah, Ik ga er alleen met mijn voeten in hoor. Alleen met mijn voeten erin natuurlijk. Kimmy, Wie er als eerste in is. Wie er als eerste in is. Uh, dan uh, Alex. Is deze ook gesponsord door Ulax? <laughs> ja, dat kan. Dit zou je kunnen zeggen tijdens de nieuwjaarsduik. In een sextape, weet ik het niet, maar het is aan jou. Uh, Frank. Ik vind het wel een beetje gek staan, die muts. Het <laughs> staat een beetje gek, natuurlijk. Uh, Jeannette. Niet te diep, want dan verzuip je. Nou ja, zeg. Dingen die je kan zeggen tijdens de nieuwjaarsduik, maar ook in een sextape. Maarten. Wat je kan zeggen tijdens het nieuwjaarstrekken, tijdens een sekstape? Is hij altijd zo klein? Ik zit altijd zo klein. Mironneke. Duik er maar eens even lekker diep in. Ja, natuurlijk. Boyt, Hoe ver ga jij erin? Hoe ver ga jij erin? En dit is Robert. Hey, buurvrouw. Hey, buurvrouw. Dingen die je kan zeggen tijdens de nieuwjaarsdag, maar ook in de sekstape. De laatste komt van Renzo. Hé, die muts van jou die zit veel krapper dan die van je moeder. Dingen die.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 shivered and shorn. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call and a rush out. Mm -hmm. All out of breath now. You got that power. Of love, all that it was. I need you to see, you got that power. Power over you. Radio 538. Dance. Eerste vrijdag van het jaar. En op vrijdagmiddag hoor je altijd wat de nieuwe Dansmash wordt van 5 jaar. Vers voor, voor op de dansvloer. Uh, vandaag is het erepodium voor onze 5Jacht collega. Mijn 5Jacht collega Armin van Buren. Van harte gefeliciteerd om met je verjaardag. Hij was eerste kerstdagjarig. dat weet je. Je hebt nog wel even een berichtje gestuurd, toch? En hij tropt het jaar af met een gloednieuwe samenwerking met de Duitse Glockenbach. Dat klinkt als de nieuwe nummer 10 van Ajax. Oh nee, dat is Oscar Glock. Ja. Ja, hij noemt zichzelf geen DJ, maar een mysterieus fenomeen. Hij kiest er dan ook voor om zijn identiteit zo geheim mogelijk te houden. Draagt daarom altijd een masker als hij op het podium staat. En daarachter zit niet alleen een gezicht, maar ook een flinke dosis talent. Samen met Armin is hij de studio dus ingedoken. En daar komt Sun Shines On Me uit. Die ga je de komende week extra vaak horen... als de eerste mace van 2026. van Buren en Glokkenbach. Sunshine's on me is de kerstversen nieuwe 538 Dance Match. De eerste van het jaar. Esther, zelf met het nieuws. Ja, nieuws over die afgebrande kerk, de Vondelkerk in Amsterdam. Ja, dat gebeurde natuurlijk tijdens Oud en Nieuw. Maar er is iets dat hoop geeft. En je hoort zo wat het is.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 En hoorde dit. Molly heeft net haar bord leeg en gaat nu haar eerste flamenco dansen. moeten jullie ook In het restaurant, ja. Ze zit er meteen lekker in. Nou ja, een soort van. En haar publiek geniet, Patias. Zonder toetje voor flamenco gaan? Nooit gedacht. Toch gedaan? Voek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl. It's a Sumwap holiday.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 Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Op Social gaat een uh, filmpje rond van een vrouw... die op Oudiaarsdag in haar auto werd aangevallen door een groep jongeren. Het gebeurde in Helmond, maar waarom is niet duidelijk. De spiegels zijn kapotgeslagen en er zijn deuk in de auto getrapt. Het is niet bekend hoe het nu met de vrouw gaat. Tien gasten van een filmpje...